12 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag. Er was dit jaar meer dan ooit aangedaan... om het lekken voor Prinsjesdag te voorkomen. Maar helaas. We bespreken zo in lunch of een embargo nog zin heeft. Eerst het NOS-journaal met Dorad Megens. Goedemiddag. Topoverleg in Parijs over Syrië. Jos van Rij niet op de groslijst voor de VVD in Roermond... En de oudere partij Opa, een nieuwe oudere partij, bekritiseert koning Willem-Alexander. Af en toe zon, vanmiddag maar ook buien, vooral in het noordwesten. En daarbij kan het ook onweren. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook morgen is het bewolkt, in de loop van de dag volgt regen. En dan wordt het nog maar 13 graden. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een VN-resolutie over Syrië.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 Een krachtige resolutie dus over de ontmanteling van de chemische wapens van het Syrische regime met steun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 Goedemiddag. Meneer Snikers, u volgt die kwestie, uh, Jos van Rij, al jaren voor uw krant. Uh, dit betekent dat van Rij de VVD verlaat? Dat is nog onduidelijk. Uh, of hij die, die stap gaat, uh, ook gaat zetten. Uh, wat er nu te duidelijk is, is dat hij uh, afgelopen vrijdag... aan uh, Ben Korthals, uh, VVD-partijvoorzitter, uh, heeft kenbaar gemaakt... dat hij uh, niet meer op de uh, kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen... Uh, voor de VVD uh, wil uh, staan... Hm. Um, en met hem hebben de fractievoorzitter en ook de vice-fractievoorzitter van de VVD, Romond, dat kenbaar gemaakt. Ja. U heeft nog niet gesproken over zijn, uh, zijn motieven? Uh, we hebben geprobeerd in contact uh, uh, met hem uh, te komen. Dat is uh, niet gelukt. Nee, nee. Nou werd vorige week duidelijk uh, dat hij uh, uh, op de groslijst voor de verkiezingen staat. Nu vertrekt hij dus. Uh, waarom dit moment? dit moment de directe aanleiding is volgens verschillende bronnen... Uh, de uitlating van premier Rutte afgelopen vrijdag... Uh, dat hij vindt dat uh, mensen naar in een strafrechtelijk onderzoek loopt... zich ver moeten houden van een plek op kandidatenlijsten voor verkiezingen. Ja, en dat was directe aanleiding omdat hij uh, ja, sinds vorig jaar oktober uh, verdacht wordt. Directe aanleiding om, uh, om te zeggen ze zet mij dan maar niet op die lijst. Dat was het laatste zetje. Ja. Uh, ja. ja, u heeft uh, geprobeerd hem te bereiken. Dat hebben we hier ook gedaan, maar dat lukt dus niet. Nou zou die plannen hebben om een nieuwe partij te beginnen. Die verhalen doen de ronde. En, en dan neemt hij uh, ook wat, wat andere VVD-fractieleden mee, hè? Ja, uh, die, die uh, plannen om met een eigen partij te beginnen, die dateren al van dit uh, voorjaar, februari. Toen heeft hij inderdaad kenbaar gemaakt dat hij, hoe dan ook, aan de raadsverkiezingen wil deelnemen als het kan voor de VVD... ...en uh, anders uh, voor zichzelf. Uh, wat nu afgelopen weekend uh, volgens verschillende bronnen uh, bekend is geworden... ...is dat uh, van de VVD-fractie van 11 mensen in de Rommondse gemeenteraad... ...er in totaal 7 uh, met hem mee zouden willen gaan. De zeven dat zegt iets over, uh, over zijn persoon dus? Zijn invloed in de Rommondse VVD is uh, enorm groot. Hij was gewoon de afgelopen decennia het gezicht van de VVD Rommond... ...en ook gewoon de beeldbepalende wethouder in, uh, in Ja. Ja, reuze populair dus kennelijk. Uh, ja. Vanavond, dan is er een ledenvergadering van de VVD. Verwacht u dat daar uh, meer duidelijk gaat worden? Dat is wel de bedoeling. Um, de Van Rij, uh, fractievoorzitter Peters en uh, zijn collega Puper... die gaan uh, de leden van de VVD Remond hun stap toelichten. Waarom zij het hebben besloten en, en hoe verder. Oh. Vooruitlopend erop hebben ze niks willen zeggen. Dan horen we mogelijk vanavond meer uh, Theo Sniekers van de Limburg, dankjewel voor dit moment. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Wilco Boom nu in Den Haag, onze verslaggever op de Haagse redactie. Wilco, nog even uh, doorpratend hierover. Wat, uh, wat zegt het landelijke VVD-bestuur hier, hierover, over deze kwestie? Nou, reageren willen ze op dit moment nog niet... omdat het uh, allemaal nog niet officieel bevestigd is. Uh, vanavond is het die ledenvergadering in Roermond, dat hoorden we net al. En pas daarna uh, wil het partijbestuur in Den Haag gaan uh, reageren. Maar het is natuurlijk een zaak die, voor de VVD, uh, die bij de VVD gemengde gevoelens oproept... Uh, Enerzijds opluchting als Van Rij zou opstappen en de partij zou verlaten. Want ja, hij staat natuurlijk al een hele tijd in de geur van het uh, uh, lekken van informatie naar burgemeesterskandidaten. Mm. Hij wordt verdacht van corruptie. Nou, dat zijn allemaal zaken waar de VVD natuurlijk liever niet mee geassocieerd wordt. Maar hij was ook heel erg populair, hoorden we net. Hè? Dat is de andere kant van de ja. medaille. Uh, van, Rij was, van Rij is buitengewoon populair in Roemond. Uh, als hij daar voor zichzelf begint, dan raakt de VVD daar ongetwijfeld uh, haar probleem positie als grootste partij kwijt. Want Van een enorme stemmentrekker. Ja. Bovendien zit de VVD dan met een partijscheuring, ook al is dat lokaal. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Dus voor de VVD gemengde gevoelens over alle ontwikkelingen rond Jos van Rij. Ja, want dan neemt hij mogelijk zeven van de elf raadsleden mee daar in, in Roermond naar zijn nieuwe partij als het zover gaat komen. We ja, dat horen. hangt dan natuurlijk nog wel even af van wat de kiezers gaan doen. Maar ja. dat hij een aantal zetels in de wacht zal weten te slepen als hij voor zichzelf begint, dat staat wel buiten Helder. Dankjewel, welkom. De Duitse Piratenpartij is verantwoordelijk voor een kleine vliegende camera... die gisteren neerstortte tijdens een campagnebijeenkomst van bondskanselier Merkel. Die drone kwam op een paar meter van Merkel en de minister van Defensie neer. Piratenpartij wilde op die manier duidelijk maken hoe het voelt... om plotseling door zo'n drone bekeken te worden. De bijeenkomst ging na het incident gewoon door... en de man die die drone bestuurde met een afstandsbediening... die is korte tijd door de politie vastgehouden. Volgende week zondag, dan zijn er verkiezingen in Duitsland. Dit is het NOS-journaal, het door Megens. De nieuwe politieke beweging Ouderen Politiek Actief... vindt dat ouderen te vaak gepasseerd worden vanwege hun leeftijd. De partij wil daar na de gemeenteraadsverkiezingen een eind aan maken. Het meest prominente voorbeeld is volgens oprichter Dick Schouw... een advies van koning Willem-Alexander. Die droeg NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis... vanwege zijn leeftijd niet voor als IOC-lid. Dat zei Schouw in het radioprogramma Goedemorgen Nederland. Met uh, wat hij gedaan heeft met uh, André Bolhuis. En dan zegt hij gewoon, ja, die man is 66, die komt niet meer in aanmerking. Dus uh, ja, het kan in de grondwet staan. Het toepassen daarvan is weer wat anders. Initiatiefnemer Schouw is actief betrokken voor 50PLUS. En ik hoop dat de partij van Henk Krol zich aansluit bij ouderenpolitiek Actief, de OPA. De beweging hoopt in zoveel mogelijk gemeenten te kunnen meedoen aan de verkiezingen.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 En voor de tweede keer in korte tijd is een politiechef van de Afghaanse provincie Helmand doodgeschoten. De vrouwelijke chef, Negar, werd gisteren op straat beschoten. Het is vandaag overleden. Ook haar voorganger was een vrouw en zij werd in juli gedood. Sindsdien werd Negar met de dood bedreigd, onder andere door haar eigen broer. De Taliban in Afghanistan blijven zich verzetten tegen werkende vrouwen. Sport. Wielrenner Christopher Horner heeft vandaag een dopingcontrole gemist. De Amerikaan die gisteren de Ronde van Spanje op zijn naam schreef... Uh, verbleef niet in zijn hotel in Madrid. De Spaanse dopingautoriteit, AIA zat uh, vermoedelijk in het verkeerde hotel. Horner zou in zijn whereabout al verteld hebben... dat hij in een ander onderkomen verbleef. Wielrenners moeten altijd aangeven waar ze zijn... zodat ze gecontroleerd kunnen worden. Drie gemiste controles betekent een positieve test en een schorsing. Mounir el Hamdawi heeft zijn nieuwe club Malaga aan de eerste zegen van het seizoen geholpen. Hij scoorde in het met 5-0 gewonnen duel met Rayo Balcano maar liefst drie keer. Die gaf de assist bij de 2-0. De hat van el Hamdawi was de eerste in tien jaar voor Malaga op het hoogste niveau. Malaga klimt dankzij de winst naar de voorlopige tiende plaats in de Primera Division. En tennisser Robin Haase heeft twee plaatsen winst geboekt op de wereldranglijst. Haase staat nu 60ste, is daarmee de beste Nederlander. Igor Sijsling bleef op de 75ste plaats staan. Jesse Hoethe Galoem leverde één plaats in, staat nu 96ste. In de top 10 wisselen alleen Roger Federer en Thomas Berdy van plaats. Federer staat nu 5e en de Tsjech 6e. Verkeersinformatie nu. Kees Kwaks bij de AMBB. Dorrelds files staan op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Door een ongeluk tussen Naarden en Muiden-Oost, 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Utrecht nog twee kilometer beknopend knooppunt En de problemen op de A58 die zijn voor een groot deel voorbij. Tilburg richting Breda. De vrachtwagen heeft weer nieuwe banden. Is onderweg tussen Geels en Bavelstot. Er staat nog wel vijf kilometer file. Verkeersinformatie was dat van Kees. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Uh, Amerika, Frankrijk en Engeland willen sancties in een VN-resolutie over Syrië. Jos van Rij staat niet op de kieslijst voor de VVD in Roermond. Vanavond dan vergaat het de fractie erover.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plagg. Goedemiddag. Waaraan moet de troonrede voldoen... om maximale aandacht op Twitter te krijgen? Op de valreep nog een paar tips voor de koning. En in het mediaforum hebben columnist Roos Slikker... en journalist Jan Tromp het over de jaarlijkse rituele dans... rond de Prinsjesdagstukken. RTL had gisteravond een van de cruciale stukken alweer gekregen. Het is de belangrijkste bijlage van de miljoenennota... die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... maar nu al in handen is van onze Haagse redactie. Natuurlijk spelen we ook weer de nationale nieuwsquiz. De 17-jarige Sam Bogert uit Amsterdam is de eerste kandidaat deze week. Dit is Radio 1. Lunch... NDP Nieuwsmedia Media heeft vandaag bezwaar ingediend... bij staatssecretaris Dekker van Media. De belangrijke groep die onder andere Telegraaf.nl, Volkskrant.nl... en aan PNRTL en Nieuws vertegenwoordigt... is not amused met een nieuwe videodienst van de NOS. Via de NOS Nieuwsfragmenten-kanaal stelt de publieke omroep... gratis videofragmenten beschikbaar aan professionele afnemers. En dat zou leiden tot marktverstoring. Staatssecretaris Dekker moet binnenkort een besluit nemen... over die nieuwe NOS-dienst. En weer is het niet gelukt. hè? Ook dit jaar is er wederom gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Dit keer de CPB doorrekening van de kabinetsplannen. Ondanks het strenge beleid van premier Rutte... kwam RTL Nieuws gisteren dus met de cijfers naar buiten. Ik praat erover met Jos Heijmans... voorzitter van de parlementaire pers, pers... en zelf ook Haags verslaggever van RTL Nieuws. Jos, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hij heeft er zo streng op toegezien dat er niets gelekt zou worden. Het is weer misgegaan. Wat heb jij als verslaggever gemerkt van dat strengere beleid? Uh, nou, eigenlijk helemaal niks. Uh, ik bedoel, het, het gaat al uh, tien jaar mis. En als uh, parlementaire pers uh, pleiten wij er al jaren voor... om het nieuws bekend te maken op het moment dat het kabinet ook besluiten neemt. Dat zou ook uh, veel logischer zijn. Dat is altijd het geval. Elke vrijdag neemt het kabinet een aantal beslissingen... en die brengen ze dan meteen naar buiten. Nou, dat zou net zo goed kunnen gelden voor de uh, Prinsjesdagstukken. Want die besluiten die worden natuurlijk al veel eerder in het jaar genomen merendeel zelfs uh, in het voorjaar al. En uh, in augustus wordt dan een ja. klap op de hamer uh, gegeven. En dan moet je dat eigenlijk naar buiten brengen. Maar ja, wat moet onze kerstverse koning dan? Op de derde dinsdag van september. Oh, er zijn nog genoeg mogelijkheden. Kijk... Um... Die Prinsjesdagstukken, het kabinet, die overtreedt zelfs zijn eigen regels. Hè? Als ze goed nieuws te melden hebben, dan brengen ze dat ook naar buiten. Ik herinner me nog dat, dat Balken en Bos een voorgenomen verhoging van de BTW... daar zouden ze van afzien. Dat zou met Prinsjesdag bekend worden gemaakt, maar daar waren ze zo enthousiast over... dat brachten ze al uh, half augustus. Dus kun je net zo goed de rest naar buiten brengen. En wat de koning betreft, ik denk dat je het hele uh, fenomeen Prinsjesdag een, een ander karakter moet geven, het feest van de democratie, en dan kan het staatshoofd die kan een beetje een visie geven op hoe de, de toekomst van Nederland eruit gaat ah ja. zien. Ik herinner me nog een, uh, een lezing van premier Rutte kort geleden, waarin ja. over visie het woord visie zo ongeveer vervloekt werd. Maar jij pleit ervoor. Uh, ja, ik pleit er zeker voor. En uh, ja, Rutte vervloekt het niet zo erg hoor. Hij houdt alleen niet van lange termijnvisies, maar een korte termijnvisie wel. En, en zo'n troonrijden is, is natuurlijk een redelijk korte termijnvisie waar we over een aantal jaren uh, kunnen staan. Nou, uh, het kabinet kan best zo'n stuk fabriceren in plaats van nu een troonrede... waarin uh, elke minister uh, zijn leuke dingetjes uit zijn begroting in wil hebben. Dat is altijd een heel gevecht. En, maar die kennen we allemaal de meeste. Dus, uh, ja, op een je beledigt... andere manier is er wel wat te doen. Zeg ja, je beledigt ook het staatshoofd op deze manier, denk ik. Die, die zit een verhaal te houden wat iedereen al lang kent. <laughs> dus uh, geeft die man ook de gelegenheid om, uh, om met een verhaal te komen waarin de Nederlander in ge geïnteresseerd is. Ja. Dan nog even, Jos, over het lekken nu. Ja. Is zoiets nou te voorkomen? Nou, als je naar de afgelopen tien jaar kijkt, uh, kennelijk niet. Uh, aanvankelijk was het zo, vroeger kregen we allemaal de stukken op vrijdagmiddag voor Prinsjesdag. De Kamer, het kabinet, de journalistiek, de vakbonden, noem alles maar op. En dat was onder strikt embargo en dan kon iedereen goed die stukken lezen en er goede verhalen over maken. Wat gebeurde er? Een paar kranten wilden zich niet meer aan dat embargo houden. Die zeiden van, we hoeven die stukken niet te hebben. We komen er op een andere manier wel achter. Nou, dat lukte ook. Toen dacht het kabinet, dan moeten we het anders gaan doen. Toen zijn ze... Uh... Eerst naar de maandagochtend gegaan, werkte ook niet. Toen zijn ze, hebben ze gezegd, doen voor het voor en op dinsdagmiddag kwart over drie... als er een stuk aan de Tweede Kamer uh, worden aangeboden. Maar keer op keer lekt er altijd wat uit. Het zei de biljoennota, het zei de macro-economische verkenningen... zoals uh, gisteren ook weer is uh, gebeurd. Dus het, het werkt gewoon niet op deze manier. Dus doe niet zo krampachtig en uh, breng het nieuws naar buiten... waarop het uh, nieuws wordt gemaakt, waarop de besluiten worden genomen. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik denk dat het gewoon weer hetzelfde blijft, hoor. Denk je? Nou, ik denk, langzamerhand worden ze natuurlijk in het torentje ook een beetje gek. Ze hebben van alles geprobeerd ja. en uh, niks lukt. Dus, uh, en het zal hoop... ook wel weer nu geheim blijven hoe dat lekker precies is gegaan. Natuurlijk. Precies. Ga je ja. ook niks over vertellen? Nee. Ik verwacht niet anders. Jos Heijmans, voorzitter van de parlementaire pers. Dankjewel. NBC News heeft een blauwtje gelopen. De Amerikaanse nieuwszender wilde ook graag documenten... van Edward Snowden publiceren, maar kreeg bij de Washington Post... nul op request. De hoofdredactie van de Washington Post liet weten... geen tijd te hebben voor nog een samenwerkingsverband. Hij had zijn handen al vol aan de samenwerking met The Guardian... en het schrijven van een boek. Samen met The Guardian is de Washington Post op dit moment... dus verantwoordelijk voor de publicaties van Edward Snowden. Linda Magazine viert vandaag een feestje. Het blad rond Linda de Mol bestaat namelijk tien jaar. En lezers kunnen vanaf nu ook terecht op een uitgebreide nieuwssite... lindanieuws.nl. Volgens hoofdredacteur Jildo van der Bel zijn er op de site verschillende soorten nieuws naast elkaar te zien. Deze site is eigenlijk geboren uit persoonlijke frustratie. Want als ik uh, wil weten hoe de, de laatste stand van zaken is... Syrië, ga ik naar een nieuwssite. Maar als ik wil weten uh, wat de laatste stand van zaken is wat betreft uh, Sylvie Meijs, dan moet ik naar een roddelsite... en ik ben niet geïnteresseerd in roddel, maar wel ook wat daar gebeurt. Volgens mij is Linda bij uitstek het medium... wat uh, ervoor kan zorgen dat je zowel uh, Sylvie als uh, Syrië kan lezen. Bezoekers kunnen de site ook inrichten naar hun persoonlijke voorkeuren. Er zit een algoritme in wat sowieso al kijkt naar waar jij vaker op klikt... en dat nieuws verschijnt dan eerder. Maar je kan, ook, je kan de site ook helemaal personalizen. Dus uh, zowel in vormgeving, dat je hem kan opbouwen zoals je wil... maar ook in uh, aandachtsgebieden of onderwerpskeuzes. En al dat nieuws wordt volgens Jilda van der Bel gebracht... met de kernwaarden van Lidna, namelijk slim, sexy, intelligent... en met veel lef en liefde. En het blad geeft alle vrouwen van Nederland hun eigen nieuws site cadeau. En wat heel erg leuk is... We hebben de afgelopen weken ongeveer nou ja, duizenden Nederlandse vrouwennamen geregistreerd. Als je een vrouw bent en je hebt een voornaam, dan kun je uh, jij bijvoorbeeld Suzanne, dan kun je naar suzannieuws.nl en dat wordt dan je URL. Geweldig. Ik heb ook nog nooit een vrouw zonder, voor, zonder voornaam ontdekt. Goed, de papieren versie van Linda blijft wel gewoon bestaan, hoor. Want daar gaat het volgens de hoofdredacteur nog steeds heel goed mee. Morgen zal koning Willem-Alexander zijn eerste troonrede voorlezen. Een nieuwe koning, een nieuw geluid... en misschien ook een mooi moment om een troonrede te schrijven... die tweetwaardig is. President Obama is hier meester in. The don't party. Heeft u meegeteld? Obama houdt nog zes tekens over... Speechschrijver Johan Kroes deed samen met de Wageningen Universiteit onderzoek... naar hoe je een speech nou tweeterabel maakt. Prachtig woord. Meneer Kroes, goedemiddag. Goedemiddag. W wanneer is iets tweeterabel of twitwaardig? Um, nou ja, wat, uh, wat we hebben gevonden is dat, het, uh, dat je vooral vormen gebruikt uh, die, uh, die duidelijk zijn... en die ook uh, een bepaalde structuur hebben en die opvallend zijn... Uh, dus als speech schrijven uh, gebruik je natuurlijk al sowieso uh, vaak dingen als een, een driefslag of een contrast of, uh, of je herhaalt dingen. Maar voor Twitter zijn die dingen eigenlijk nog, uh, nog belangrijker. Want uh, jou, je, je hebt niet zoveel tijd om na te denken uh, te, als je die toespraak aan het beluisteren bent en je wil gelijk er iets over uh, twitteren. Dus je moet eigenlijk voor die vormen kiezen die goed passen bij het... Ja, eigenlijk het uh, intuïtieve en impulsieve uh, karakter van, uh, van Twitter. Ja, en wat, is dan, wat zijn speeches die u onderzocht, heeft waarvan u zegt, daar werkte dat goed? Uh, nou, je ziet het eigenlijk heel duidelijk ook in die uh, uh, toespraak van uh, Peter van Oem... Op, uh, bij de dode herdenking op de, de Dam. Er komt eigenlijk een heel duidelijke uh, one-liner uit uh, naar voren... En wat we hebben gezien is dat die one-liner eigenlijk ook um, ja, heel veel op letterlijk geciteerd wordt. En dat is uiteindelijk toch wat je hoopt te bereiken als uh, speech Dat jouw boodschap uh, goed overkomt. Ja. En hoe heeft uh, Beatrix het tot nu toe gedaan? Um, nou ja, die, die, die uh, toespraken worden ook uh, goed uh, gewaardeerd. En uh, wat je ook ziet is dat in, zijn, in haar kersttoespraak uh, komt het woord uh, vertrouwen komt, uh, 13 keer voor. Of een vorm van het woord vertrouwen... En ja, je ziet dat, dat juist ook die term uh, in de tweets uh, terugkomt. Dus dan, dan zie je dat, dat daarnaast een duidelijk thema... Ja, dat, dat de je de ook uh, belonen met een, uh, een goede samenvatting... of een, uh, een citaat, zeg maar. Wat is dan het geheim, uh, denkt u, van een tweetwaardige troonreden? Um, nou ja, ik denk dat de troonreden zoals die nu is... Uh, die, die zou je misschien beter... Uh, op internet kunnen zetten dat mensen hem daarna kunnen nalezen. Maar ik zou toch vooraf nadenken van... oké, okay, wat, nou, uh, wat zou ik nou willen dat het publiek uh, zich na twee weken nog uh, herinnert? En het antwoord op die vraag dat laat zich goed, uh, vaak goed samenvatten... in de zin die past binnen de 140 karakters van een, uh, van een tweet... Uh, en dat kun je gebruiken om, uh, om die troonreden dan uh, omheen uh, te, te bouwen, zeg maar. Ja, want ik zit er te denken. Als je alles dus binnen die 140 tekens moet houden... leidt het dan niet tot een enorme taalverarming? Want dan moet je dus allemaal korte, krachtige zinnen gebruiken. Ja. En missen we uh, de prachtige volzinnen straks? Ja, nou, ik, nou ja, die kun je sowieso gebruiken. Maar ik denk zelf dat een uh, goede speech... die sowieso uh, eenvoudig, uh, eenduidig en uh, duidelijk... Um, en dat is ook wat ander onderzoek wel laat zien van uh, bijvoorbeeld Daniel Oppenheimer. Die heeft uh, uh, onderzocht van uh, hoe simpeler uh, simpele de taal is die je gebruikt, hoe intelligenter je overkomt. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel, wel opvallend. Dus ik denk niet dat het uh, taalverarming is. En ik denk dat, dat je ook uh, dwingt om je boodschap gewoon heel uh, kernachtig te, ja. te, te omschrijven. En daarmee kom je wel tot de, de essentie van wat je wilt vertellen. En wat verwacht u van koning Willem-Alexander? Uh, vanmorgen? Mm -hmm. Nou ja, ik, ik, ik verwacht niet direct dat het, uh, dat het anders is als voorgaande uh, jaren. Maar, maar ja, ik hoop natuurlijk wel dat er meer van dit soort uh, elementen in zitten... die ook uh, in zijn inhoudigingstoespraak wel, wel zaten. Want daar is hij toch, die is eigenlijk heel goed uh, gewaardeerd. En er zaten toch een aantal heel mooie dingen in. Er zat een stukje uh, wat persoonlijk was in. Er zat uh, visie in... Uh, er zat geschiedenis in, ja, er zat toch al alles ja. in wat, uh, wat je zou willen horen. We gaan het zien en horen morgen. Dank u wel. Johan Kroes, speech schrijver. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles <tomst> naar Vlokken. Het mediaarchief Morgen dus die eerste troonrede van koning Willem-Alexander... en de vraag is of hij het anders aanpakt dan zijn moeder. Die las altijd in staccato-zinnen voor. En dat werd in 1984 door de PSP, een van de voorlopers van GroenLinks... gepersifleerd in de zendtijd voor politieke partijen. Klaus en Beatrix, gespeeld door onbekende acteurs... lazen een troonrede voor die ze zelf hadden geschreven... zogenaamd met onderwerpen die hen echt interesseerden. En ondertussen werd Huid den Bos geteisterd... door laagvliegende vliegtuigen. Dames en heren... Mijn man en ik geven u het vertrouwen dat wij er zullen zijn. Ik ben mij ten volste bewust van de verantwoording die ik draag. Ik ben mij ook bewust van de vrijheid van meningsuiting... die mij in mijn functie ontnomen is... Mijn man en ik hebben een crisis, een langdurige crisis, overwonnen. Wij hebben besloten om vooruitlopende persoonlijke aanvulling aan u mede te delen. De persiflage werd de partij overigens niet in dank afgenomen. Na afloop van de uitzending werd de partij overstelpt... met klachten van oranjegezinden... die vonden dat de troonrede niet belachelijk gemaakt mocht worden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met journalist Jan Tromp, schrijft voor de Volkskrant. En columnist Roos Slikker, schrijft voor de Nieuwe Pers. En Roos Slikker is ook bij ons nieuw. Ja. Welkom, beiden natuurlijk. En aan Roos Slikker dan in het bijzonder. Uh, even van de site, hè, van de Nieuwe Pers. Roos fileert het nieuws, soms met een skalpeltje. Af en toe met een slagersmes. En als dat nodig is, zoals vandaag, haalt ze de hakbijl tevoorschijn. Anders de beschrijving van jou in het werk bij de Nieuwe Pers. Ja. Waar heb je recent de hakbijl ingezet? Um, ik heb vorige week uh, de hakbijl een beetje in de goede doelen... Gezet um, na nou, het uh, bekende nieuws rond de Greenpeace, uiteraard. En, um, die de, de bijdrage wat verhoogd hadden. Die de bijdrage wat verhoogd ja. hadden, en uh, wat op zich uh, altijd kan natuurlijk. Uh, maar uh, vervolgens, als je dat, niet, dat wil, niet wil betalen, dien je zelf binnen een maand snel met Greenpeace te bellen. En uh, ik word inmiddels ontzettend moe van al die onhandige manoeuvres van goede doelen. En, en ik ben zelf best wel een, een gulle gever aan goede doelen. Maar word oversteld met uh, zielige brieven, uh, vervelende verhalen over malversaties, strijkstoktoestanden uh, rond de Abdu Zes. Um, nu dit weer. Ik vind het allemaal zo uh, communicatief zo ongelooflijk onhandig. En uh, daar heb ik de hakbijl enigszins in gezet. En wat waren de reacties die ik kreeg? Nou, um, uh, uh, er waren op Twitter allerlei uh, reacties van mensen... die het enorm met me eens waren. Uh, ook mensen die, die een beetje flauwkul die zeiden... het zijn allemaal zakkenvullers en uh, dat, vind ik, dat vind ik onzin. Maar uh, en, uh, uh, via via kwam mij ook te orde... dat de column binnen, binnen Greenpeace uh, verspreid is... en dat daar ook wel wat mensen het heel stiekem... een heel klein beetje met me eens waren. Ja. <laughs> Spijker op zijn klop in de, in de column. Nou ja, uh, ze, uh, Roos schrijft ook onsympathiek en... Onhandig. onhandig En van ja. die twee denk ik vooral het laatste. Maar hoe moet het wel? Vroeg ik me af. Toen nou, ik je column las. Ja, dat is altijd een goede vraag. Uh, uh, wat in ieder geval... Wat ik zelf ontzettend storend en vervelend vind... is dat du moment dat je geeft aan een goed doel... je op het uh, lijstje staat dat je gestookt kunt worden. Maar hoe moet het wel? Nou, dat niet doen, bijvoorbeeld. Oh. <laughs> dat lijkt dus me vrij simpel. Niet het doen. lijstje nou, niet aanleggen? Niet doen, ja, mij niet in de avonduren bellen... Eh, terwijl ik in het bel niet register sta. Want als ik dat zeg, dan zeggen ze... ja, maar dat geldt niet voor onze, onze, de mensen die aan ons geven. Die kan je ook aanvinken. Je kan ook aangeven dat je ook voor goede doelen niet benaderd wil worden. Maar ook niet Kom voor de goede achter. doelen waarbij ik op het donateurslijstje sta. Want ik word echt ja? de hele... Ja? Ja? Te gek. Ga ik <laughs> oplossing gevonden. als ze je niet mogen bellen, hoe komen ze dan naar je bijdrage? Ze krijgen mijn bijdrage. Ik maak automatisch over. Ja, ze bellen niet. mij omdat ze meer willen. Oké. Okay. Maar de, ik heb natuurlijk nog genoeg mensen op straat ook die vragen of je geld wil geven. Ja. Ik vind nog... het niet erg dat er gevraagd wordt om mijn geld te geven. Laat het duidelijk zijn. Ik vind het ook niet erg dat er spotjes op televisie zijn en dat soort dingen. Ik vind het wel vervelend. Ja, het is too dat much. Het... Ja. ja, het is echt too much. Goed. Nou, dan hebben we een beetje al van jou leren kennen. We praten ja. zo meteen na <laughs> half een door... Over, meer over het lekken van de brinsjesstukken in het Mediaforum. Dus. Dit is Radio 1. Nu is het NOS-journaal oud Oudwethouder Jos van Rijs staat toch niet op de kieslijst in Roermond, zo melden NRC en Dagblad de Limburger. Hij heeft dat vrijdag-partijvoorzitter kort als laten weten. Directe aanleiding zou een uitspraak van premier Rutte zijn. Die zei dat politici waar een strafrechtelijk onderzoek naar loopt. er beter aan doen, geen kandidaat te zijn voor een plek op een politieke lijst. Op frisdrank moeten stickers komen met een waarschuwing dat suiker verslavend werkt en slecht is voor de gezondheid. Daarvoor pleit de directeur van de GGD in Amsterdam.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 En de winnaar van de Vuelta, Chris Horner, was vanochtend onvindbaar voor een delegatie van het Spaanse antidopingagentschap, meldt een Spaanse sportkrant. Volgens die krant was de renner van Radio Shack niet in het hotel waar hij verondersteld werd te verblijven. Teamleiding van Radio Shack heeft er geen verklaring voor. Het zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie dan, Kees Kwaks. Goedemiddag. Goedemiddag. Fiel, is, Fiel is dan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Na een ongeluk voor knooppunt naar de Berg, 3 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht voor knooppunt Grijzoord, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum... met columnist Roos Likker en journalist Jan Tromp. Mooi weekend was het voor RTL. Met de CITO-scores hadden ze zichzelf al aardig op de kaart gezet. En als klap op de vuurpijl wonnen ze ook de slag om de geheime cijfers. Fijn, rooslikker? Nou, die winnen ze altijd, toch? Het dat is traditie. Wel, ja. Maar dat we het om zes uur gisteren konden weten? Nee, dat, dat maakt mij helemaal niets uit. Of we dat nou vandaag of morgen weten, maakt mij dat niets uit. Ik, ik, ik vind het eerlijk gezegd al een koddige traditie... dat ieder jaar heel hard geprobeerd wordt... Uh, om als eerste met dat stapeltje papieren te zwaaien. Koddig of? Nou Ja, kinderlijk. Tuurlijk. Ik moet er wel een beetje om lachen. Dat als ik dan, en ik moet ook elke keer wel heel erg lachen om dat triomfantelijke, glimmende, gebraaien nou, haantjesgezicht van Frits <laughs> Wester. Terwijl hij weer met dat stapeltje ja, zit. Maar ja, ze knippen ja, het wel iedere keer. Ja, ze winnen het elke keer. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het de gemiddelde Nederlander zal jeuken. of de NOS of, met, of de RTL-nieuws eerst, als eerste met die cijfers ja. komt. Maar binnen de journalistiek? Jan Tromp nou, speelt dat toch wel Ja, een klein ja. beetje. In toenemende mate geloof ik uh, minder. Het wordt, Omdat mensen uh, weten dat ze het toch wel verliezen. Ja, Het wordt een kat-en-muisspel. En bovendien verliest het aan uh, precisie. Kijk, om uh, zes uur kwam dat uh, glimmende hoofd met uh, de <tomst2> eerste zesste. cijfers. En het meest opmerkelijke, waar, hij geen, waar Frits geen aparte vermelding van maakte... was het kolossaal hoge werkloosheidscijfer dat verwacht wordt. Namelijk 9,25 ja. procent, dat zei hij. En het werd ook op kaart uh, vertoond. Als dat de werkelijkheid was geweest, dan was, uh, ja, dan was dat een enorme schrik geweest. We kunnen het eventjes laten horen, want jij maakte ons daar uh, attent op... Van om zes uur had die andere cijfers dan om half acht. Dus om zes uur klonk het zo. En met de werkgelegenheid gaat volgend jaar ook niet best. De werkloosheid stijgt naar 9,25 procent van de beroepsbevolking. En om half acht waren het de volgende En met de cijfers. werkgelegenheid gaat het volgend jaar ook niet best. De werkloosheid stijgt naar 7,5 procent van de beroepsbevolking. Dat is wat jij bedoelt. Ja, er zit 1,75 procent werkloosheid. Het maakt werkloosheid. een klein beetje uit, ja. Uh, zit ertussen. En hij uh, eindigt de beide keren, zowel om zes uur als om half acht... met het uh, zinnetje al met al geen vrij beeld. Maar ja, dat had ook eigenlijk niemand ja. verwacht. Of het nou 9,25% is of 7,5%. Ik, ja, ja. ik vermoed. Ik um, vermoed. We hebben het gevraagd dacht, aan hem hoor, waar het vandaan kwam. Laat horen. Het ene is, uh, je hebt twee verschillende manieren... waarop je werkloosheidscijfers kunt uh, aangeven. En het eerste is wat hij heeft genoemd om zes uur. Dat waren de cijfers van het CBS. Die hanteren de nationale omschrijving van werkloosheidscijfers. Dat was 9,25. Uh -huh. Vervolgens is het CPB met de cijfers naar buiten gekomen. Die hebben een internationale omschrijving van werkloosheidscijfers. En die zijn over het algemeen iets ja, lager. Om zes uur, dus u... uur had hij ook de cijfers van de macro-economische verkenningen. Ja. Zo werd het aangekondigd. Daar heeft het CBS geen bal mee te maken. Maken. Dat zijn CPB-cijfers. Maar dit zijn bijvoorbeeld ook de cijfers die Roemer gebruikt. Het enige is, van, dus de cijfers kloppen allebei, maar volgens mij voor een burger redelijk verwarrend. En dan moet je dus de, eh, aangeven wat toch, wat is. Nee, maar wat maar denk jij om, dat er gebeurd is dan? Uur, ja, dat is interessant. Hè. Ik denk dat de cijfers hem uh, telefonisch zijn uh, aangereikt. Het was ook opvallend, maar goed, hier spreekt een uh, kwaadsappige geest, <lacht> dat hij om zes uur met wat velletjes zwaaiden... die ook zo uit de printer zouden kunnen zijn gekomen. En om half acht werd... zijn hoofd was bijna onzichtbaar geworden... werd dat, dat, dat, dat macro-economische uh, verkenningen... dat voorblad werd ons uh, ja. allen getoond. Dat was nadat het CPB... De, de cijfers, cijfers had uh, vrij... Gegeven. Maar goed, ze waren dus allebei correct. Dat, dat is wel het verhaal. Nou, dat, betwijfel Alleen... ik, dat betwijfel ik als je aankondigt. Ik weet wel zeker dat ze niet allebei ah, ja, correct waren. Het is een waren. verschillende manier van weergeven van cijfers. Als je aankondigt dat je de CPB-cijfers hebt... en je komt met... met de CBS-cijfers? ...CBS-cijfers, dan heb je een fout gemaakt. En kennelijk had hij dat zelf na de hand... toen hij de CPB-cijfers had gezien, ook in de gaten. En kwam hij met 7,5 zonder enige... Uh, correctie. Kinderachtig van mij, maar wel leuk om te vertellen. Nou, de, NOS had de, de NOS heeft het wel op de site uitgelegd van waar het verschil ook in Allemaal zit en goed. hoe het komt. Het was in ieder geval scherp. Laat het zo zeggen. De manier waarop het er over bericht werd, dat is ook nog wel interessant. Volkskrant bijvoorbeeld, die had een hele andere kop dan, dan de Telegraaf. De Telegraaf zat veel meer dat de werkenden een beetje ontzien werden. Ja, die kopt heel groot. Werkenden ontzien. Ja. We uh, hebben eigenlijk best een enthousiaste kop. En de Volkskrant had ook alweer... At alleen, maar alleen maar minnen, minnen in, 2014. in 2014. Alleen maar minnen ja. in 2014. Uh, dan, dan denk je ook de dat ontzettend. je twee verschillende cijfers... Uh, nou, je krijgt vooral toch? twee verschillende kranten. Ja, ja, precies. Zo zie je hoe, uh, hoe goed het is dat er nog zoiets bestaat als pluriformiteit... Ja. In de pers. Maar ja, welke krant moet je dan. Welke krant sluit jij nou, dan iets bij aan? Nou, het verbaast mij niks dat de Telegraaf met een iets wat positieve kop komt. Want de Telegraaf wil met ons positief de crisis te lijf. Dus die gaan ons niet in de put praten. Uh, die zijn nu ook een uh, uh, site gestart, uh, stopdecrisis.nl, ja. waarin we allemaal uh, ja. goede initiatieven mogen. Zou uh, uh, hij eerder mogen ook gericht zijn, 2009? Ja, nu dat, dus weer. dat vond ik zelf nogal grappig. Die is in 2009 is die de lucht in uh, geholpen. En het was een initiatief van onder andere Henk Keilman en Willem Vermeend. Nou is Henk Keilman daarna echt glorieus failliet gegaan. Maar ook niet een beetje. <lacht> Ik geloof echt 40 miljoen weg kwijt op. En Willem um, Vermeend moet nog failliet gaan? Nou, Willem <lacht> Henk Keilman was natuurlijk de grote zakenman... en de, ja. de goeroe die het allemaal ging zeggen... en ja. uh, ging vertellen hoe het moest. Uh, maar goed, ze probeerden het opnieuw... en proberen ons met positivisme ja. uit de crisis te praten. Dat nou ja, klopt. Nee, nee nou... Het klopt wel, wat de Telegraaf uh, schrijft, namelijk doorhandig met uh, uh, belastingen uh, te schuiven, bereikt inderdaad het, uh, het kabinet dat, wat de VVD heel graag ja. wil, dat de mensen die werken, die de handen uit de mouwen steken, er volgend jaar zeker ten opzichte van mensen die niet werken, die zou je kunnen zeggen te lui zijn om te werken, dat uh, de, de, de werkelijke verdieners er enerzijds ook voor of dat is uitgaan. Nou ja, dat is mijn, uh, mijn uh, invulling van ja. uh, enige ideologie van de VVD. Die ook wel weer te begrijpen is. Want gemakkelijk hebben ze het natuurlijk niet met dit kabinet. Nee. En, uh, maar ook de, de Volkskrantkop klopt. Over een heel breed front zijn er uh, volgend jaar weer uh, minnen. Ja. Maar wat vind je dan van een actie van de Telegraaf? Dat ze weer beginnen met die site. Stop de crisis. Ja, .nl? dat is wel interessant. Um, Kijk, daar komt geen, um, geen enkel goed idee uit. Dat wil zeggen, geen enkel idee dat nog niet bedacht is... door mensen die professioneel de hele dag bezig zijn... om uh, de ellende voor ons op te lossen. Um, wat de Telegraaf wel bereikt, hopen ze, denk ik althans... is weer een, hun, hun achterban, hun lezers... in een enigszins uh, warm bad te leggen. Het gaat niet goed met de telegraaf. Dat is de werkelijkheid. En met de telegraaf? De telegraaf, natuurlijk niet. De telegraaf verdient van alle, uh, verliest van alle grote nationale kranten de meeste uh, abonnees. Dus die krant die moet iets. En ze hebben een onderzoek gedaan waaruit dan blijkt dat 70% van de Nederlanders het negatieve denken zat is. Dus dan ben ik niet heel erg verbaasd dat ze daar iets tegenover willen stellen. En nu als de positiefste krant van Nederland misschien uh, te boek willen staan. Vandaar ook een groot interview met Geert Wilders afgelopen weekend. <laughs> ook zo'n positivist bedoel je. <laughs> ja, dat begrijp ik. De actiejournalistiek deden ze tijdens ja. uh, de kabinetsformatie. Hè, toen ze uh, Marx-Rutte uh, bijvoorbeeld uh, in chocoladeletters op hun voorpagina uh, zetten. Dat is activisme. Maar dit is um, dit zie op zoek meer naar als, de lezer. Ik wou, ja. Jij ziet dit meer als een actie om weer lezers en abonnees aan je te verbinden. Zo zeker. De Linda bestaat vandaag tien jaar. en dat vierde redactie met de lancering van een nieuwe website. Wordt we het al, lindanieuws.nl. Het belangrijke nieuws uit de wereld. Met een grote Linda-strik eromheen. En dat uh, houdt dus ook in dat je over Sylvie Meis dingen kunt lezen. Roos Likker, jij schrijft ook voor uh, Ja, ik maak af en toe uh, opinieverhalen voor ja, ze. Ja. Vanmiddag dus ook een feest op de redactie? Ja, ik, uh, nou, niet op de redactie, maar uh, inderdaad, er is ergens waar? een feest. In Amsterdam, denk ja, ik. Ja, in ergens. Amsterdam, maar waar in Amsterdam? Oh, oh ik, ja, dat ben ik nu echt oh. oprecht vergeten. Maar ik bedoel Wou niet dat een hele... je Nou ja, ik, ik wil weten hoeveel geld er tegenaan gegooid wordt. Oh, ik, ik ga het vragen. Oké, okay, graag. <laughs> ja, hebben we het over slechte cijfers. Uh, de Linda blijft... Verkopen. Ja, de Linda blijft als goed. een van de weinige vrouwenbladen het echt rete goed doen. Ja. Hoe kan dat? Ik denk die dat... Het... Grote die die grote Linda-strik. Die grote Linda-strik. Warme Linda-bad. Nee, ik denk dat het wel... dat een en ander wel te maken heeft met de echt extreem grote zorgvuldigheid waarmee dat blad gemaakt wordt. En uh, dat merk ik zelf als freelancer. Ik werk voor allerlei bladen. En uh, je wordt uh, ook als freelancer ten eerste buitengewoon goed betaald. Dat is al prettig. Ten tweede... Uh, uh, um, uh, goed behandeld. Je krijgt een bewijzexemplar. Er wordt een foto toegestuurd. als mensen dat ja. willen. en dat soort dingen. En het, klinkt, het klinkt allemaal. als een beetje als klein bier. en een beetje flauwekul. Maar veel bladen. merk ik zelf ook. laten het heel erg liggen. Uh, bij het zorgen voor hun geïnterviewde ja, ja. en hun freelancers. En ik denk dat Linda daar wel in uitblinkt. Plus dat. Um, het heeft een hele strakke bladformule. Heel erg strak. Een plaatje. blader jij er wel eens doorheen? Nee, er gaan. Uh... In mijn geval maanden voorbij. Ach. Dat je niet, uh, zelfs nee. niet uh, nee, doorheen bladert. Ja, oh, ja, kijk, ik denk dat. Je bent blad ook niet het... doelgroep, hè? Dus nee, dat precies. Ik denk dat het blad het buitengewoon goed doet. vanwege uh, de naamgeefster. Vanwege uh, Linda de Mol. Die doet het buitengewoon goed op uh, de televisie. Dus die doet het ook buitengewoon goed. Ja, en toch, op de toen ze destijds des begonnen. toen had ik daar eigenlijk niks voor, geen stuiver voor gegeven. Ik echt dacht van. Aan een blad van Linda de Mol, wat moet ik daarmee? Meenig Toch werkt wel. het. Maar het leek mij wel. Wat Kijk, Ze het hebben hetzelfde type verhaal als de, uh, als de privéachtige uh, klossies. Uh, ik heb de moeite genomen om het nummer, het zojuist verschenen nummer uh, op te nemen. Een nou, prominent verhaal daarin uh, heeft als kop meegekregen. Mijn man stierf door wurgseks. Nou ja, dat, nou, is dat die, kom je in de privé niet tegen hoor. Dat is diezelfde <laughs> uh, troebele wereld van, van achterklap en van uh, inmenging in ja. uh, het teren van het privéleven. Maar goed, ze hebben ook wel eens wel andere thematische nummers, volgens mij. Die minder -seks. op seks gericht nou, oh, zijn. Over, ik ja, en ja, ja, dit is problemen. ook. Sorry, maar dit is echt flauwekul. Ik bedoel, er staan ook allerlei uh, journalistieke verhalen uh, in. En uiteraard, je hebt ook dit soort verhalen. Maar die kom je ook, wat, volgens mij, tegen in uh, de krant of wat dan ook. Uh, Scheiden of snijden kwam ik ook tegen over uh, sterilisatie. Nou. Zo'n aanpak waarvan ik denk: het hm. zie je niet al, dan wil ik nog wel even over Linda de Mol gesproken. Uh, ja, ik ik raad toch nog even die onderwerpen erdoorheen, omdat ik graag jullie mening daarover hoor. Uh, het hele akkefietje met, met uh, Weekend, hè, met, het, met het weekblad. Linda de Mol en Jeroen Rietbergen hebben nu gezegd... ze zien af van juridische stappen. Wat, ja. is, dat, wat is het akkefietje? Nou, uh, Jeroen uh, Rietbergen zou vreemd zijn gegaan... met een van de Gooise meisjes. René en Jeroen Geneer. is van Linda? Ja, Jeroen is van okay. Linda. <laughs> Moet wat lezen, <laughs> maar ze denken dat het veel meer media-aandacht zal genereren. En daarom zien ze nu af van een procedure. Ja. Dan denk ik, betekent dat dan vrij spel straks voor de bladen? Dat, vraag, dus... dat denk ik niet. Uh, uh, uh, wat, ik, wat volgens mij heel onhandig is geweest... is dat ze van metafaan heel hard hebben geroepen... dat ze een procedure gaan starten. Als en dat nu vanaf zien ja, ze zien er nu zien dat ja. ze zeggen, Want dan vanwege de gaan kinderen ze zeggen mensen, zeggen steeds van, meer aandacht. Ja, misschien, zijn. misschien is in huis de mol afgelopen week... toch wel de beerput opengetrokken. Ik heb geen idee. maar ja. uh, uh, uh, Eerlijk gezegd maakt het me ook niks uit. Maar uh, uh, ze hadden volgens mij... maar ja, dat moet je, je moet wel die, die zelfcontrole hebben. Ze hadden volgens mij van mede van moeten zeggen... Ah, joh, die bladen schrijven maar wat. hou toch op. Ik heb wat beters te doen. Maar nou ja, wat voor signaal geef je hiermee af? Dan? als je zegt: we beginnen een procedure en we doen het toch maar niet. Want anders dan krijgen de kinderen het allemaal over zich heen en het trekt zoveel aandacht. Nou ja, als je een slecht karakter hebt, dan, uh, dan zeg je: het zal dus toch wel waar zijn. En als je er uh, van een afstand redelijk onverschillig naar kijkt. dan kun je op zijn best zeggen: eigenlijk niet handig. inderdaad, om uh, eerst met fanfare. Ja. een rechtszaak aan te kondigen en er dan. Uh, van af te zien. Maar als dan... blad kun je dat toch denken van nou dat is prima, als iedereen dat gaat doen dan kunnen we voortaan van alles berichten, want mensen spannen toch geen zaak meer aan. Nee, maar ja. mensen spannen ook wel een zaak aan en dan verliezen die bladen ook geregeld maar er is gewoon een potje voor hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Dat is allemaal ingecalculeerd. Wel ja. Goed. We zijn weer wat wijzer geworden. Ja. Dank jullie wel. <lacht> Jan Tromp en Roos Likker. Ja. Little I remember How afraid I was to fall And I lost all that I felt Of when with you I was at all When you thought that you can so Het album Love Struck Puzzles dat deze maand is uitgekomen. Chris Berry en Perquisite met nummer Warm. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Sam Bogert uit Amsterdam, 17 jaar. Welkom, Sam. Dank je wel. Jij was net al heel scherp. Je zei dus het voordeel van maandag zitten. Ik heb in ieder geval bovenaan gestaan. Ja, dat heb me een goed begin. Jij zet de score neer. Dus je hebt het geval... Precies. Of het dan aan het eind van de week nog zo is, dat zien we dan wel weer. Je zit op het VWO. Ja. En je volgt het nieuws graag. En veel. Redelijk, Ja. Yeah. Dus het hele weekend hard gewerkt in plaats van lopen feesten. Ja, een beetje Een beetje de krant gelezen. Ja. Meer dan normaal in ieder geval. We gaan kijken of het uh, zijn effect gaat hebben. We gaan om te beginnen in de eerste ronde jouw nieuwsfactor vaststellen. Nou ja, je kan altijd veel kant op met een hoop cijfers. De nationale nieuwspis. Positief, de wereldhandel trekt aan. Wel jammer dat we in vergelijking met andere landen achterblijven. Er gaat ook 250 miljoen euro extra naar onderwijs. Maar ze weten ook in, in, in de coalitiekringen dat het veel te weinig is. Een ander positief punt. De hardwerkende Nederlander, die blijft redelijk uit de wind. Wel pijnlijk. De werkloosheid blijft uh, toenemen. Voorlopig zitten we nog wel kort in die donkere tunnel. Gisteren kwamen de CPB-cijfers voor 2014 naar buiten. Volgens de oppositie tonen de cijfers het falen van het huidige kabinet aan. Maar de VVD is gematigd positief over de cijfers... omdat bijvoorbeeld de koopkracht minder daalt dan afgelopen jaren. Hoe heet dat onderzoek waar deze cijfers van het Centraal Planbureau uit voortkomen? Dat uh, is de MEF. Ja. Weet je nog toevallig de volledige naam? Uh, goed, MEF is de macro-economische... Uh, wat is het? Verkenning. Verkenning, ja. Maar MEV, uh, MEF is, uh, is goed geantwoord. Eigenlijk zouden die cijfers pas morgen op Prinsjesdag naar buiten komen. Maar het werd gisteren dus al openbaar gemaakt... omdat iemand het naar de pers heeft gelekt. Alle oppositiepartijen reageerden gisteren op die CPB-cijfers. Een van de fractieleiders van de oppositie was kritisch... maar deed tegelijkertijd dit weekend een handreiking naar het kabinet. Wie is dat? Uh, volgens mij is dat boemen. Van Haarsma-Buma, Siebrand van Haarsma-Buma, inderdaad. Buma denkt dat hij VVD en PVDA aan een meerderheid in de Eerste Kamer kan helpen... mits het kabinet terugkomt op delen van het regeerakkoord... en het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. We gaan naar vraag drie en daarvoor luisteren we eerst naar een fragment. Ja, iedere school kreeg van ons een rapportcijfer. Uh, je moet uitkijken dat je niet blind staart op alleen maar CITO-scores. Een 7,5 met een 6,8. Een 7,3 met een 8,1. Zo, dat is een mooi cijfer. Protestants Christelijk en openbare scholen doen het iets minder. RTL Nieuws kwam dit weekend met cijfers over de kwaliteit van het basisonderwijs. Welke provincie komt in dat onderzoek als beste uit de bus? Limburg. Limburg is inderdaad goed geantwoord. Drenthe is de provincie die het slechtst scoort. Welke onderwijsvorm scoort volgens het onderzoek van RTL Nieuws het hoogst? Uh, katholieke scholen. Montessori-onderwijs oh is dat. <laughs> Die doen het beter dan normale onderwijs. En uit het onderzoek kwam ook naar voren dat katholieke scholen het goed doen. Beter dan openbaar onderwijs. Maar we willen echt onderwijsvorm horen. En dat is in dit geval het Montessori-onderwijs. Goed, gaan wij voor vraag 5 opnieuw naar een fragment luisteren. En dan wil ik graag van jou weten wie er aan het woord is. Ik vind het leuk om een gezicht te zijn van de theaterwereld. En ik hoop dat ik dat nog heel lang kan blijven doen. En daarom trek ik dit soort leuke jurk aan. Wie is dit? Ik heb werkelijk geen idee. Nee, echt niet? Sorry. Halina Rijn. Gaat nog een belletje nee. rinkelen? Nee, zij kreeg gisteren de Theodoreprijs voor haar rol in het toneelstuk Nora. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol van het seizoen... de Louis-door, die was voor Pierre Bokma. Ik ben benieuwd of je de volgende vraag weet... voor zijn rol in welk toneelstuk kreeg hij die prijs. Dat zou ik ook echt niet weten. Dat zijn ja. de Verleiders. Was het een goede antwoord: toneelstuk over de vastgoedfraude. Daar gaat de verleiders over. Wonders gisteren de toneel uh, Publix, prijs, daar gingen die vragen over. Maar goed, en de laatste vraag: kun je nog vier punten verdienen? Dus dan kun je de score nog opwijzelen. We zijn op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag aan jou is: wat is het? Je krijgt vier aanwijzingen, maar hoe minder je er nodig heeft, hebt, hoe uh, meer punten het oplevert. Dus zodra je denkt te weten, zeg je stop. En mag je het goede antwoord geven. Komt ie aan. Vier. Mijn operatie is met een half jaar uitgesteld. Drie. Een Nederlands bedrijf helpt mij weer in de juiste positie. Uh, stop. De Costa Concordia? Voor twee punten was geweest. Ik ben een echte trekpleister oh, voor shit. het Italiaanse eiland Giglio. Uh, nou, waarom? Uh, oh, we gaan toch persoonlijk de wel, nee, kant op? Wel. En de eer voor één punt was nog geweest. Vandaag word ik na anderhalf jaar in het water te hebben gelegen eigenlijk recht opgezet. Dus het was helemaal goed. Yeah. Sam, de Costa Concordia, dat was inderdaad waar wij naar op zoek zijn. Dus daarmee nou, heb je nog een paar mooie punten verzameld. Jouw nieuwsfactor staat op 6. Oké, okay. en daar gaan we zo meteen de tweede ronde mee spelen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 oplopende begrotingstekort. Het is allemaal de schuld van het kabinet. Maar is die kritiek op de CPB-cijfers terecht? Of moet er veel meer naar de lichtpuntjes gekeken worden? We zijn benieuwd naar uw mening op de stelling... er wordt te negatief gereageerd op die CPB-cijfers. SMS eens of oneens naar 7070, dat kost 50 cent. Bellen is gratis, 0800-1101 is het nummer. Stemmen via www.standpunt.nl kan of twitteren met hashtag standpunt. Gaan wij 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen afvuren op Samboert uit Amsterdam. Ben je er klaar voor om de Bring tweede it ronde te gaan spelen? Okay. <laughs> Als je het niet weet, zeg je passen en dan ja. gaan we snel door naar de volgende. Succes, dank je. De nationale nieuwsquiz. Bij welk Nederlands eiland is vermoedelijk een duikboot uit de eerste wereldoorlog gevonden? Pas. Tessel. Welke politica is gisteren opgeschrikt door een cameradrone die voor haar neus naar beneden viel? Angela Merkel. Is goed. Hoe oud was de oudste man die dit weekend in New York overleden is in een verpleeghuis? Pas. De... 112. 112 is goed geantwoord. In welk land hebben uh, dit weekend honderdduizenden vakbondsleden gedemonstreerd tegen de arbeids- en loonpolitiek van de regering? Pas. In Polen, weet de Golfer die gisteren het KLM Open won. KLM uh, Open. Is goed. Joost Luiten. Welke partij won gisteren de deelstaatverkiezingen in het Duitse Beieren? Uh, niet de CDU, maar de CSU. Is goed. In een woonwijk van welke stad... is gisteren een plofkraak op een geldautomaat gepleegd? Was dat Amsterdam? Groningen. Wie heeft gisteren de 68e editie... van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven? Uh, de oudste? Ik heb geen idee. Chris Horner. Prominente leden van welke partij... in Roermond zijn dit weekend opgestapt? Uh, VVD. Is goed. In welk land wordt vandaag de laatst werkende kerncentrale gesloten? Duitsland. Japan. De nominaties voor welke bekende Nederlandse boekenprijs... zijn gisteren bekendgemaakt? Was. De NS Publieksprijs. In welke stad konden mensen gisteren fossiele botten kopen voor 1 euro? Was. Rotterdam. Voor wat, met wat voor fiets heeft de Nederlandse Sebastian Bowier... gisteren het wereldrecord snelste fietser ter wereld verbroken? Een aerodynamische fiets. Een lichtfiets was het. Welk cultureel evenement trok dit weekend 900.000 bezoekers? Was. Open Monumentendag. Hoe heet een nieuwe partij... die zich net als de 50-plus-partij op ouderen richt? Uh, de OPA. OPA is goed. Een voetbalwedstrijd werd dit weekend afgelast... omdat de grasmat van welke eredivisieclub onbespeelbaar was. ADO? ADO Den Haag, dat is nog goed geantwoord. Ja, nou, uiteindelijk acht vragen goed beantwoord. Niet zoveel. Is niet, nee. <lacht> nou ja, het is niet weinig, maar het hadden er denk ik meer moeten zijn. Maar wat je al zei, we vermenigvuldigen het met de factor. Daarmee kom je op 48 punten. En staat Sam Bogert bovenaan en de kracht. ranglijst van deze week... in de Nationale Nieuwsquiz. Je krijgt in ieder geval twee mooie kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Die is vandaag niet open, maar daar kun je natuurlijk een andere keren naartoe. Amsterdam is niet zo ver weg. En wat mooie lunch gadgets. Heel erg bedankt. En uh, succes dit jaar op het WO. Dank je wel. Dank je wel, Sam, voor het uh, meespelen. Als u nou thuis ook een keertje wilt meespelen, dan kan dat natuurlijk. Stil, stil, uh, mail dan even uw naam en nummer naar nationalenewelsquiz.ncrv.nl En dan zie ik u graag uh, hier in de studio. Het eerste deel van Lunch is erop. Straks in het tweede deel dan zoomen wij weer in... ergens het buitenland waar een Nederlandse zakenman goede zaken doet. Tot zo. Dus.